Joep Sander, jij komt vanuit Nederland voor deze namiddag, deze lezing. Waarom kom je naar hier van zover? Ik ben een van de mensen die in Nederland gepubliceerd heeft over de ouderverstotingssyndroom. En we hebben ook het eerste boekje in de Nederlandse taal daarover gepubliceerd. We hebben ook die vertaling gemaakt van Parental Alienation Syndroom naar syndroom. Ja, en ik voel me dus zeer betrokken bij het, bij het onderwerp als pedagoog. Ik eh, kom in Nederland regelmatig in het nieuws en ik schrijf daar artikelen over. En ja, als er dan zijn eerste confer Nederlandstalige conferentie in België is, dan wil ik er graag bij zijn, ja. En bovendien moet ik zeggen, één punt heel erg, ik heb eh, professor Van Gijzig hem eerder zien optreden. En ik vind zijn, uh, zijn optreden altijd zeer uh, imposant en... Uh, dat verkwikt mij ook in zekere zin en uh, geeft mij moed om verder te gaan met, uh, met de dingen die belangrijk zijn uh, om het kinderen in deze wereld wat makkelijker te maken en uh, het contact met hun beide ouders. De er bestaat nogal wat uh, discussie, blijkbaar, over de vraag of uh, de oude vervreemding, of de oude verstotting, Of het inderdaad een syndroom is, of het een, een psychiatrische of een, een psychologische afwijking is. Ja. Uh, ik deel wat dat betreft een beetje het standpunt van, uh, van professor Van Gijzeghem. Ik ben van mening dat het een, een, uiteindelijk een, gaat om een psychiatrisch verschijnsel, wat die kinderen vertonen. Het wordt wat moeilijk als je een psychiatrisch verschijnsel in een sociale context zet. Dan wordt het in de... Ik kan me voorstellen dat het dan moeilijk wordt om het als dusdanig als psychiatrisch verschijnsel ook in, in kaart te brengen. Ik hou zelf, net zoals Van Gijsigem zegt, het graag in mijn hart vast dat het een verschijnsel is wat optreedt in een pathogene omgeving de pathogene omgeving van de westerse maatschappij, waarin het niet meer normaal wordt gevonden niet meer vanzelfsprekend wordt gevonden... dan een kind contact heeft met beide ouders. Die pathogene omgeving draagt bij aan de ontwikkeling van dat syndroom. Dus in die zin hou ik dat sociaal, die sociale context, die sociologische context er graag bij. En anderszins ben ik het met Van Gijzig hem dus eens... dat wil je het in DSM 5 krijgen, de categorisering van psychiatrische afwijkingen... dat het dan belangrijk is om je te concentreren op... Het feit van wat is dat kind, wat heeft dat kind nu van afwijkingen meegekregen, waar het dan ook door komt. Het is een vrij recent beschreven fenomeen. U verwees ook al naar het feit dat het eigen is aan onze cultuur of onze samenleving. Ja, dat klopt. Het heeft iets te maken met de, en de professor van Gijsgem is daar ook op ingegaan, de manier waarop een aantal sociaal-culturele uh, verschijnselen hebben te maken met de ontwikkeling van dat syndroom. Dat is de manier waarop wij hier in de westerse maatschappij omgaan met, het, met de positie van het kind. Hè. We dus hebben een zekere verheerlijking gehad, bijvoorbeeld, van het kind. Daar heeft het. En. en door, dus bijvoorbeeld willen wij graag zeggen dat het kind het voor het zeggen heeft. Als een kind vindt dat het niet naar de vader mag, dan moeten we het kind daarin gehoorzamen. En dat lijkt dan alsof we een zeker belang van het kind nastreven. Dat is iets typisch westers en eigenlijk een hele vreemde afwijking. Op het moment dat een kind naar school moet gaan, zeggen we niet van, en, en, en wel niet, zeggen we niet van blijf dan maar thuis. Maar als het gaat over zoiets belangrijks als de contacten met de ouders, dan zijn we daar wel toegeneigd. Ander, als ik het mag zeggen, nog tweede belangrijk fenomeen is de positie van het feminisme. Die altijd uh, heeft geroepen dat vaders meer uh, moeten doen in het contact met hun kinderen. Maar daar in de praktijk een tamelijke janboel van hebben gemaakt. En eigenlijk hun eigen gedachten goed hebben opgesplitst in een, theoretisch, in een praktisch deel. Waarbij theoretisch vaders uh, meer bij kinderen betrokken moeten worden. Maar in de praktijk, als het echt gebeurt, toch de voorkeur wordt gegeven aan het, uh, het prononceren van het belang. Van de vrouw om, uh, zeg maar, die, uh, dat zorgkapitaal zich toe te eigenen? Um, een beetje bij, uh in uitgebreidere gezien dat heel de problematiek van echtscheidingen of scheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, dat ook dat eigen blijkt te zijn aan onze samenleving en cultuur. En we stellen vast dat een aantal organisaties die daar in België werkzaam rond zijn, waren hier ook vandaag aanwezig, maar we stellen vast dat die campagne zeer fel gevoerd wordt in quasi alle Europese landen, in de Verenigde Staten, in Australië. Wat mij daaraan een beetje verbazen is dat het zo cultuur eigen lijkt. Um, het cultuur eigenen aan, aan die, die uh, aan die strijd bedoel je ja, dat, er zijn natuurlijk allerlei aspecten, kan het, het is, de tijd is waarschijnlijk te kort om alles te benoemen maar een belangrijk ander aspect van deze strijd is de manier waarop echt in de westerse maatschappij worden beslecht en uh, maar dat heeft overigens wel weer alles te maken met die twee andere socioculturele pijlers die ik net benoemde. Maar het is dus wel zo dat, uh, dat in de westerse maatschappij het blijkbaar gewoon is geworden dat twee advocaten uh, vechten over de hoofd van het kind. Namens, zogenaamd namens hun cliënten die er per saldo... Allebei, en het kind dus al helemaal, slecht van worden. Dus in die zin heeft de manier waarop wij juridische conflicten oplossen ook sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van het probleem en aan het contradictoire element in het probleem ook. Um, hoe ernstig is het probleem? Hoe ernstig zijn de gevolgen voor kinderen? Ik denk dat uh, tot nu toe uh, is onze maatschappij niet erg gevoelig geweest om de gevolgen voor kinderen te aanschouwen. Omdat het verschijnsel niet als dusdanig onderkend werd. Dus een hele hoop psychische stoornissen die opdraden werden. Uh, niet herkend als een stoornis die veroorzaakt werd of gerelateerd was aan het parental alienation syndroom of ouderverstotingssyndroom. Uh, met het in kaart brengen hiervan en het onder de aandacht komen hiervan zullen we ook zien dat een hele hoop verschijnselen, uh, variërend van zelfmoord tot slechte, uh, vooral veel problemen met het aangaan van partnerrelaties, uh, uh, onterechte uh, uh, Paranoia, nou, een hele reeks van dingen. sterk mede veroorzaakt zullen blijken te zijn door het ouderverstotingssyndroom. En uh, ja, ik heb zelf een aantal gevallen uit, vrij uitvoerig beschreven in mijn, mijn nieuwste boek: uh, Moeder, Kind, Vader. Een uh, drieluik over ouderverstoting heb ik een, een moeder en een kind en een vader die terugkijken op zo'n situatie... en ook kritisch in staat geweest om kritisch terug te kijken op die situatie. En ik zie hoe ontzettend moeilijk het is geworden voor zo'n kind in zo'n positie... Om, uh, om überhaupt weer een evenwicht te vinden. Om dus niet in de situatie te komen dat het en zijn vader en zijn moeder uh, per saldo verwerpt... Hè, en daarmee ook een hele leefwereld, een hele identiteit verwerpt. Hè. Dus niet alleen de vader, maar ook de moeder... Uh, ...positie komt daarmee in het geding. En daarmee eigenlijk een heel groot deel van de identiteit van het kind. Er werden vandaag een aantal uh, uh, suggesties geopperd om te verhelpen. Onder meer een uh, verplichte begeleiding voor ouders die gaan scheiden bijvoorbeeld. Wat, wat uh, vindt u daarvan? Um, ik vind verplichte begeleiding altijd een beetje wat misverstanden oproepen. Ik vind dat mensen dusdanig... Uh, zich, uh, zich dusdanig gedwongen moeten voelen om de andere ouder te respecteren... of gedwongen moeten voelen, dusdanig in de positie moeten worden gebracht... dat ze dat, uh, dat, dat het enige is wat wij als maatschappij toestaan... dat ouders elkaar respecteren. Uh, dat uh, als ze dat niet doen er een sanctie ligt en als, ze, en als ze niet in staat zijn dus om het uit te voeren, ze hulp kunnen zoeken als dat bij beide ouders ligt kunnen ze hulp zoeken bij een mediator dus de omstandigheden van de handhaving dwingen dan ouders om bemiddeling te gaan zoeken Ik, om, om bemiddeling, verplichte bemiddeling a priori te stellen dan klinkt het een beetje alsof we als staat zo nodig moeten ingrijpen in het privéleven van mensen en daar gaat het niet om het enige wat, wat overeind moet worden gehouden is het belang van die beide ouders het contact van die ...van de kind met beide ouders. En als je dat verplicht stelt, de mensen komen er niet uit. Bijvoorbeeld een moeder komt in de problemen psychisch omdat... In stand te houden, dan kan ze individuele hulp zoeken. En wanneer de ouders zich uh, daar ongemakkelijk bij voelen, kunnen ze samen in bemiddeling gaan. En op zich ben ik erg voor bemiddeling. En, uh, en het zou vooral ook veel makkelijker moeten worden gemaakt uh, om bemiddeling te zoeken als ouders. Het zou eigenlijk een soort. Uh, uh, dus uh, een basisvoorziening moeten worden een, een, een gratis basisvoorziening. Dat zou het eigenlijk moeten zijn. Misschien zouden we kort kunnen samenvatten dat de hele manier waarop relaties in onze westerse samenleving aan bod komen herzien moeten worden. In België hebben we nu een parlementaire werkgroep rond justitie die zich specifiek ook richt op het familierecht om dat volledig te herzien. We kennen hier zoiets als de statengeneraal van het gezin waar de problematiek opnieuw ten gronde wordt bekeken. Een van de mensen die daar aan het woord kwam was professor Frederik Swinnen, die eigenlijk zei over het gezin. Dat is een instelling die ongeveer 200 jaar oud is en ze heeft haar beste tijd gehad. Eigenlijk zouden we heel het gezin of het huwelijk als instelling gewoon over de balk moeten smijten. Mm, ja... Ik vind die discussie een beetje onevenwichtig gevoerd worden. Ik denk dat we de modernisering van het gezin zoals we die de laatste decennia hebben gezien. Dus waarbij we uh, het voor mogelijk achten dat, uh, dat ook anderen betrokken worden bij de opvoeding van kinderen. Dat ook homorelaties, uh, in homorelaties kinderen kunnen worden opgevoed. Dat we die in stand moeten houden zonder... Uh, ...dat we de, de ouders, de biologische ouders met het badwater weggooien. Dus waar ik voor pleit is, hou op de eerste plaats die biologische oude, dat biologische ouderschap in stand. Of dat nou binnen een klassiek gezin is of een niet klassiek gezin... ...of binnen een, een, een commune of uh, whatever. Maar hou in ieder geval die band in stand en kijk wat er voor speelruimte is... ...om daarmee toch dan binnen dat kader toch je leven op een moderne wijze in te richten. Ik hoop dat ik dat goed heb gezegd, want dat was een moeilijk.